In Bagdad zijn demonstranten opnieuw de zwaar beveiligde groene zone binnengedrongen. Dat gebeurde eind april ook al. Toen werd het parlementsgebouw bestormd. Nu was het kantoor van premier al-Abadi doelwit. De Iraakse veiligheidstroepen hebben de demonstranten met traangas verjaagd. en zou met scherp zijn geschoten. Volgens getuigen raakten zeker vijf betogers gewond. De betogers zijn boos op de Iraakse regering die weigert hervormingen door te voeren. Premier Rutte zegt dat het kabinet de koopkracht van ouderen volgend jaar op peil wil houden. Hij reageert daarmee op de verwachting dat de pensioenuitkering van 200.000 ouderen volgend jaar waarschijnlijk wordt gekort. Door de lage rentestand en de slechte beleggingsresultaten hebben veel pensioenfondsen weinig reserves. Rutte benadrukt dat het kabinet niet over de hoogte van de pensioenuitkeringen gaat. Dat zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers. Maar het kabinet probeert de koopkracht van gepensioneerden wel in stand te houden. Een middelbare school in Almere is vergeten om leerlingen met dyslexie aan te melden bij de inspectie voor een aangepast examen Nederlands. Vijftien leerlingen van het VMBO konden daardoor het examen niet doen. De school heeft excuses aangeboden voor de fout. Volgende week kunnen de VMBO leerlingen alsnog hun aangepast examen Nederlands doen. En dan het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 12 graden. Morgen bewolkt. Kans op een spatje regen. En in de middag af en toe zon. Het wordt morgen tussen 20 en 25 graden. Zondag weer kans op buien. En daarna iets minder warm. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. het. All right, Jack and Jack, Jack, you Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, How do The one and only, see it in the house. En ja, twee weken heb je ons moeten missen. Double en dwars komen we vanavond terug. The one and only, DJ Dion Sidney. Hij is er vanavond gewoon. Hals van de weer bij. Met een daverende zet. Natuurlijk, onze mailbox. Hij heeft overgestaan voor alle hete nieuwtjes. Dus die gaan we straks ook even met jullie delen. Ja, we gaan ook eventjes kijken in de charts. Wat hebben jullie gemist? Welke plaat moeten jullie absoluut vaker horen? Ik zeg kortom, deze twee uur gaan we weer voorbij vliegen. Heel veel nieuwe muziek hoorde je al uh, als begin. Free Jack met Jack's Team was open en daarvoor en daarna. Nico de kid met Easy Street. Die komt pas 6 juni uit uh, op uh, Spinning Records. Jawel, 6 juni pas. En wij hebben hem hier bij Ziet. Gewoon omdat het kan. Speciaal voor jullie als vrienden van de radio. Wat hebben we zo meteen nog voor je klaarstaan? Nou, deze plaats van Coldplay, Adventures of a Lifetime. Hij blijft gewoon simpelweg. Geniaal. Dan wel een lekkere remix. Ik zeg. Twee uur zie je. Zet je radio wat harder. Schuif die tafels en stoelen aan de kant. En waag rust een dansje. Zandvoort's wordt dansvloer. Hij is weer geopend. Met nu. Coldplay. Everything want a away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds of Zandvoort Alive, met de one and only DJ Raimundo. Ondanks het weer, toch nog gezellig druk. Ja, zo dus zie je maar een paar dagen ervoor nog zinderend warm hier. zo. En een dansend feestje. Helaas, het mocht niet zo zijn dat het ook met Zandvoort Alive tropisch warm was. Misschien wordt het wel tropisch warm met Lee Festival... En ik heb hier in ieder geval de artiestenlijst van 2016. Ja, zo lullig als het van 2015 is. Dan zeggen jullie, ja, ha. ja. Lief Festival kon de eerste feitjes niet langer voor zich houden. Afgelopen weken zijn alle dames en heren op het artiestenlijstje van Lief dan echt verklapt. Verdeeld over zes verrassende areas met muzikaal geluid, variërend van zuivere techno. Tot aan disco en funky ritmes. Ten onder andere Carrie Luka, Bush, Chocolate Puma, Kirby... De een Function, Kezer... Marcel Fengler, Moti... Paco Suna En Sampakani... Hier te vinden en ja, wie er verder staat... Ik ga het je vertellen zometeen. Rondwalen, genieten van internationale invloeden... Verborgen feestjes ontdekken... En van alle verleidelijke pop-up keukens proeven. De paden van het Utrechtse strijkviertel... Leiden muziekliefhebbers deze nazomer... Langs het onbekende, het onverwachte, het intrigerende... Kortom, ja... Heel eerlijke initiatieven, speelse verrassingen en bijzondere installaties duiken op uit het ongerepte natuur. Terwijl de klanken van pure techno, deep tech house, house, disco en funk hier omheen stuiven. Ja, ik zal hier maar eventjes uh, een paar namen uit de areas uh, vandaan plukken. Area One, uh, oftewel schijnbedriegd met tech house en techno. Daar vinden we Luc van Dijk, Keizer, Moon, Paco Zuna, Sampa en de sluwe vos... Dan hebben we Area 2 met schering en in inslag. Oftewel de techno. Hier staat uh, Juan Sanchez, Marcel Fengler, Furter, Sandrien. Function en Kari Lekebouche onder andere. Dan vinden we Area nummer 3. Hutje Mutje met Deep en Future. Hier vinden we Boris, Chocolate Puma, Deep End. Farragh Mr. Belt en Wessel. Noorden en De Him. Dan hebben we Area 4. Ons Kent ons met Lekker House. Hier vinden we het talent Kirby. Dirtcaps. Joe Stone, La Fuente, Mesto, Moti, Paul Mason en de Sick Individuals. Ja, dan gaan we alweer aan de vijfde area met het houtje-toutje hier. Met funk en disco. Hier vinden we de happy feelings. Zoals nog afgelopen weekend nog natuurlijk hier bij Stanford Live. Dan hebben we Julio en Baby Jesus. Lo Andela en Tom Caron. Lumiere, Mia Moore, Mike Nice en Walter Lux. En ja, dan die zesde area... Nood spreekt wet. De 5 area. En deze line-up is een complete verrassing. Dus ja, je moet gewoon ervaren. Wanneer het dan is? Nou, zaterdag 3 september dus. Zet hem in je agenda. De openingstijden zijn er lekkers middags. Gewoon vanaf 12 uur ben je welkom. Tot 11 uur s avonds. Het plekje is recreatiegebied Strijkviertel in Utrechtstad. Er zijn nu nog kaartjes voor 35 euro te vinden... Al willen we stiekem al vasttippen dat deze er alleen tot eind mei zijn. Nog maar heel eventjes dus. Wil je meer informatie ga dan naar www.lieffestival.nl slash tickets. En meer informatie plus antwoorden op bijna al je vragen vind je op www.lieffestival.nl En ja, zit je toch op Facebook even dit checken. Ga dan www.facebook.com slash lieffestival. Festival. Haha. Tot zover dit nieuwtje straks. de one and only DJ Dion Sydney Vanaf 10 uur in de mix. Ik heb nog de lijnen van Sensation, voor zover je die nog niet wist. En natuurlijk, wat staat er in de charts? Maar nu eerst nieuwe muziek. En dat doen we met A Throttle Moneymaker. Binnenkort uit op Spinning Records. Maar nu knallen we hier gewoon. Keihard op de 106.9. Dit is Throttle. Jack Wins met Kev It Up. En nu de Sultan Shepard remix. Dennis, jij komt hier binnen. En wat vind jij ervan? Ja, lekker. Ja, ja gewoon lekker. Sultan Shepard maakt uh, leuke remixes. Ja, ik vind het origineel uh, lekker van deze plaat. Uh, op mixmesje diep uh, wel te verstaan. ja. En ja, ik hoorde deze. Ik denk, ik word hier gewoon helemaal vrolijk van. Uh, gewoon lekker zomers. Het uh, ja, hoort er ja, weer dat bij. Moet, dat moeten we hebben. Ja, ik heb een beetje het zonnetje meegenomen uit Turkije. Uh, gewoon ja. omdat het kan. Hoe was het? Ja, lekker. Ik hoorde dat het hier ook lekker warm was. Maar, ja. ja, in een hittegolf. <laughs> ja, ik had een beetje naar jullie toe geblazen. Ik denk, uh, ja, ja. samen denken. Ik, ik wist wel dat je aan me dacht. Tuurlijk, tuurlijk, altijd Dennis. Ah. Hey, uh, zullen we het erin knallen? Ja. Ga gewoon en door. De, sensation. Ja, ja. The 2nd of July. Ja, ik, ik, heb niet, ik ben niet zo goed bij stemmen uh, als... Uh, maar de, je, je, de je bent ook, ja, ik je doet je, het. ik probeer het. Ik doe moet, een gokje. Moet, ja, je rookt niet, hè? Sensation. Dat is ja. als ik een uh, pakkie check heb. Ik even. denk als we een echootje en een beetje ja, bas erop gooien... Dan, nou, dat scheelt het niet veel. Dat is mooi. <laughs> Shit. <laughs> Straks ga ik nog gedichten voorlezen. Als, uh, oh, ja. Jan Veen. Dat is uh, nee. al... Uh, <laughs> maar... De line-up van Sensation, ben je er klaar voor? Ja. Of, ben je, of ben je er klaar mee? Want ik, ik zal hem even uh, verklappen. De, het thema van de nieuwe show is Angels and Demons. En ja, wel bekend domineren hier de internationale en nationale top DJs. de Amsterdam Arena. Dit jaar is er gekozen voor David Guetta, Nicky Romero, Yellow Claw... Don Diablo, Robin Schulz, Mr. White en Jax.x. Geen idee wie dat is. En Sam Veldt. Ja, wordt de Amsterdam Arena omgetoverd tot een muziektempel... waar de bezoekers de hele nacht kunnen feesten. Ja, de nieuwe show Angels and Demons verrast dit jaar... met een witte en een zwarte dresscode. Kaarten voor Sensation Amsterdam zijn verkrijgbaar via Sensation. Dennis. ja is Sensation dit jaar gewoon niet uitverkocht. Begrijp ik dat nou gewoon? Nee, ik vind het ook raar. Het lijkt wel... Ik denk ook dat heel veel mensen afknappen op die twee kleurige dresscode. Ik denk dat ze daar echt een uh, afknapper op hebben. Dat heb ik persoonlijk zelf ook. Omdat ze, ja, ze, het is altijd wit geweest. Met uitzondering van black, wat je toen nog had. Maar De hardere dat was stijlen. Maar Sommige mensen was... dachten gelijk ook dat het hardcore uh, mix uh, zou nou, zijn, hè? Nou, met Yellowclaw verwacht ik dat ook wel. Want die zijn een beetje eclectisch met uh, trap, R&B. Maar ook... Uh, ja, je kent nog wel... Uh, hoe, heet die, uh, hoe heet die plaat? Er staat een paar duizend man om me heen. He. Nou, ja, daar, ja, ja. daar zit een harde beuker in, Dus ik verwacht wel iets van hardstijl. Om die mensen van black ja, ik zelf, te Ik Zelf denk ik dat ze qua producties gewoon... Het lieve deuntje pakken. En dan gewoon toch de wat hardere stijl ja, Ik denk pompen. dat het afsluiten gewoon. Dat is het gewoon ja. afsluiten met een... Maar ze ik ze zijn afsluiten, hè? Ze, ze zijn de afsluiter. Ja. Als Sam Veld gaat openen... Ja. Dan krijg je... Zelf zeg ik, waarom? Waarom? Ja, waarom niet gewoon middenin? Nee, waar, waarom Sam Veld? Waarom? Want hij heeft nu net nou ja, gescoord denk, met een uh, hit. Ja, maar ik denk... Ja, net hetzelfde geval als Bakermat. Gewoon lekker lekkere ja, rustige ja. opener. Ja, maar Bakermat, vorig jaar was een sensatie. Was echt goed. Was echt een dat lekker... had de hoofdacteur kunnen het was, zijn. Het was een lekker rustig, maar ook niet dat je denkt van. Boy, ja, maar, maar Bakermat die, die had al een paar releases op zijn naam staan. waarvan je dacht: van, dit is een jongen, die, je moet je in de gaten houden. Ja. Anders uh, zit hij straks uh, elk festival, maar niet in Nederland. Ja. En ja, daar, daar kijk ik naar zijn veld en dan dus zeg ik ja... Wat moet ik een, me daarbij voorstellen? Een, be een beetje, ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, ja, ik en, hoop en, niet dat hij te tropical gaat. Want anders vind ik het echt zo soft worden. Nou ja, ze zullen van tevoren toch wel een hele lijst uh, moeten inleveren... van wat ze gaan draaien. Ja, natuurlijk. Want volgens mij is de, de kant zo De lichtshow moet afgestemd worden natuurlijk. Da daarom. Maar ja, dan, dan gaan we verder. Want dan zien we Robin Schultz. Ja. ja noem, noem, noem nu twee platen van hem. Ja, hoe heet die? Uh... Ja, oh ja, die ja. One day baby, toch? Nee, dat is niet van Robert Jules. Nee, dat is dan niet van Robert Jules. Dennis, als muziek in, weet jij nog geen twee platen van, van. Ik ook niet, maar. Dat, dat is dan toch geen Sensation headliner. Kom, zeg. Nee, ik vind het allemaal een beetje te commercieel. Laat ik het De, zo zeggen. Dit zijn dan nou gewoon twee commerciële tot veertig... Uh, ja, ik, ik hou altijd een beetje een open mind hierover. Ik heb ze nooit horen draaien. Misschien worden we wel aangenaam verrast dat we denken... wauw, dit heb ik niet verwacht. Want dat had ik met bakenmat eerlijk gezegd vorig jaar ook bij het begin. Dat ik dacht van, nou, ik ken die plaat vandaag, weet je. En, ja, maar uh, bakenmat had ik van tevoren al... ...waanzinnige platen of producties. Ja. Gewoon, het zat gewoon ja. goed in elkaar. En hij pakte een live saxofonisme mee. En dat was ook wel een mooi inkoppertje. Dat was tof. Dat paste echt bij zijn stijl. Wat dan kijk ik als vervolgende. Don Diablo. Ja, die jongen... Nou, ik ik hoop er hoef, stilletjes op. Daar hoef ik uh, niks over te zeggen. Die, die heeft de Hands laatste down. tijd gewoon zoveel producties ik ben, gemaakt. Ik ben daar ook... ...waarvan ik denk van... Wauw. Hij uh, is uh, met Chester al in de weer geweest. Uh, nou ja, het zijn allemaal leermomenten. En ja, vroeger was het toch een beetje eentonig. als Hij nou, was het heel uh, fidget en experimentele muziek. Dus ja. echt heel erg elektronisch. En nu is hij echt op het house uh, afgegaan. En dat ligt hem duidelijk beter. Ja. ja. En Want dat dan, brengt hem ook zo succes. Dat pakt ook echt die 90s vibe. Maar, maar hij schuift het ook weer een beetje naar de toekomst toe. Weet je? Zeker? Echt een, uh, ja. Nou, daar kijken we nog eventjes. Zie ik een David Quetta. Dan denk ik... Ja, die kan, een show, die kan best wel een goede show neerzetten, hoor. Als hij niet helemaal knetter achter de draaitafel staat, ja. wou je zeggen. Ja, ja, als hij niet als maar met uh, de camera is, staat te staren ja. half uur. <laughs> ja, de ja, laatste keer was... De laatste producties zijn laat... ook alweer een beetje uh, teruggevallen, denk ik. Nou ja, het is, gaat een beetje mee met uh, de, de, de hype train. ja. Ja, nou, misschien Wat nu, is... nu wordt hij weer voor plagiaat uitgemaakt door uh, DJ Snake en uh, Diplo van Major Laser. Ze dus hebben laatst een plaat gemaakt. En die heeft wat weg van uh, Lean On, dat ja. toen een hit was. En nu lopen ze hem op uh, Twitter helemaal af te zeiken: dat hij uh, ja, hun deuntjes loopt te jatten. David Quetta met Linon. Uh, hoe, uh, hoe heet hij? Uh? Ja, ik weet niet hoe zijn nieuwe plaat heet. Maar er dan uh, dus zie je dat uh, DJ Snake en Diplo... die lopen hem helemaal te bashen. Dat, die, dat, ze hun sound, uh, dat hij hun sound heeft gepikt. Ja, want wat, ik, ik hoor het... Uh, of nou ja, het staat eigenlijk, uh, waar, waar staat het niet? Uh, want je hebt natuurlijk... Uh, ik zal eventjes kijken... Voor de mensen die het niet weten, pakken gewoon eventjes uh, de plaat erbij. Dit is dus Major Laser met DJ Snake Lean On. Ja, en, uh, en dan hopen we dat hij het ook. Ja, This Once uh, van uh, David Quetta. Nou, uh, we, gaan, we gaan nog eventjes ondertussen zoeken. This Once dus uh, <laughs> is de plaat. Ik ga, ik ga eventjes kijken of we hem erbij kunnen pakken, Dennis. Go gewoon even vergelijken? Ja, gewoon eventjes ver, vergelijken. Je weet dus nou... Uh... Potverdikkie. Ja, ja, ja. Met Sarah Larsans doet het. Ja. Doet hij het. Ja, de clip dan hoor. Ja, oké. Okay. Oh, dan krijg je weer altijd dat leuke, leuk als je YouTube gewoon hier, uh, voor hebt. Reclame, reclame, ja. Ja, duidelijk. Ja, Het is voor het voetbal natuurlijk, hè dit? Ja. De, voor uh, UEFA Euro 2016, Klopt, ja. dus hier ga je this nog is, veel meer. Van, ja, hier ga je nog veel meer van horen. Maar eerlijk gezegd, ik hoop niet dat hij dit op Sensation gaat draaien. Nou, dan ga ik zitten. <laughs> sit-down. Dennis <laughs> gaat nee, een de sit-down. Staat genoteerd, Dennis. Okay, we doen een sit-down uh, en we komen niet meer afren als hij dit gaat draaien. Maar de, de rest van de line-up, wie hebben we nog meer? Maken we maar had je nog wat, wat namen over? Ik heb, ik heb nog namen over, jawel. Nicky Romero. Hé, hey, die is ook weer terug. Er is een tijdje gestopt omdat hij met een... Uh, Burnout? Burnout liep, ja. En hij had een uh, ja, soort van borderline, een soort depressie. had. Hij. Hij, had er, hij had er geen zin meer in. Om te draaien. Hij had geen plezier meer in zijn muziek. Oh, dus hij pakte dus dus een had sensation? Een, cool, nou, hij treedt alweer op hoor. Maar hij had een cool down, cooling down periode. Ja, niet de sit-down, maar cool-down. Cool -down, okay. ja, precies. Hij kan ook naar Cool-down-café kunnen gaan. Ja. Altijd gezellig. Nee, hey, hey. nee, <laughs> Daarop. Maar ja, zelf denk ik, Nicky Romero... Ja, misschien in combinatie met David Ketha dat dat nou, zou ik kunnen ik denk dat knallen. het zo'n Big Room EDM-gevalletje wordt. Wat je van Nicky Romero een beetje gewend bent. Voor mijn smaak... Ik heb zijn laatste productie nog gehoord met... Uh, ja, Noval heet hij. Ja. Maar ook erg oudbollig, vind ik. Beetje anno 2014-stijl, uh, weet je. Dat denk ik, ja. En terwijl die met Future Funk, die die met Nile Rogers heeft gedaan... die klinkt best wel weer leuk. echt zo ik, funky. Ik, had, ik had zelf hele andere namen hierbij. Bij de Sensation-line-up. Zoals Mr. Belt en Wezel. Ja, bijvoorbeeld. Die jongens, die hadden hier gewoon moeten staan. Die, die hebben gewoon de laatste tijd zoveel waanzinnige producties gedaan. Lucas en Steve. Lucas en Steve. Die jongens, ja, ik gunnen ze van harte, ja, misschien... Uh... Weet, je wie, weet je wat ik ook wel... Wat, wat me opvalt, dat die nooit eens een keer daar is op komen treden? Kregger Zalto. Met zijn dat... lekkere tribal beats, weet je? Gewoon lekker, hoppa. Ik had eerder gewoon een beetje een back-to-back -back, uh, set. Uh, gewoon, uh, gooit allemaal in de mix. Uh... Weet je wat, ik, uh, wat ze weer eruit gegooid hebben? Nou? De megamix. Ja, maar uh, zo'n megamix vind ik ook altijd zo'n dood moment. Nou, als je het goed aanpakt, kan het echt een ho hoogtepunt zijn. Ja, Zoals het is altijd een show. Vorig jaar van... was er een, show, een flinke show erbij. Maar dat moest het ook. Het was echt dat Legacy Special 15-jarige jubileum. Dus dat moest groot zijn. Ja, maar elk worden. feest moet toch een feest zijn? Tuurlijk. En als ik kijk. En dan maakt hier, ik... hier ook wel gewoon een feest van. Ze zullen wel weten wat ze doen. Kijk, Duncan is ermee gestopt. Maar degene, de programmeur die de line-ups uh, bepaalt en de show bepaalt, die doet het nog steeds. Dus, ja, is, ja, maar Er hebben, maar... hebben mindere jaren tussen gezeten, hè? Ja, zeker. Want zelf denk ik gewoon, pak gewoon een paar uh, DJ's uit Nederland... pak uh, uit Pacha Ibiza, noem het maar eventjes. Ja, op, die oude rotten. Nee, maar een Koe Groeneveld of wat dan ook. Hier. Ja, dat vind ik iets te diep. En ze willen natuurlijk wel een beetje herkenbaarheid voor Benny de mensen. Benny Royal. Benny Royal, ja. Ja, yeah. Maar het gaat, ze willen internationaal zijn. Hè? Ze willen mensen die iedereen kent. David Ketta, Pam kent iedereen. Nicky Romero, Pam kent iedereen. Don Diablo, die nou echt op zijn hoogtepunt zit. Pam. Tuurlijk. Maar ja, maar ze... Klaas. Ze ook nu heel erg in Amerika het doorbreken ja, ja, ja. met hun R&B Maar uh, zelf uh, kijk je naar de, de jongens die op uh, Musical Freedom zitten? Ja. Daar zit Kur er. Kirby? Kirby. Dat is een jongen. Maar hij nou. is geen Nederlander, hè? Maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit, hè. Ja, kijk, dat uh, David Ketter ook niet. Mooi. Nee. Dus zelf zeg ik al van, nou, zo'n Kirby. Die jongen het is een nieuwste plaat. Vind ik waanzinnig? Triple six? Ja. Ja, heerlijk. Dat is, is een beest. Oh, zit hij vanavond in je zet, Dennis? Misschien mijn uh, brug. Ik, ik heb hem wel. Jij ja, hebt hem wel. Heb hij is bij nog niet me. uit, hè? Nee, weet ik. Oh! Haha. <laughs> hey, maar da ik. daar is zie je het voor, hè? Dat dacht ik ook. Hé, hey, ik ga een eindje maken aan de, deze sensation-lijn, uh, Sensationele gesprek. Misschien hebben we het er binnenkort nog over. We gaan even kijken of we zo nog uh, uh, charts uh, kunnen doen. Maar ik heb nog een plaat van Zander van Doorn's uh, label. En ik heb nog. Oh ja, ik heb nog wel een beetje plaat. Nee, uh, Wilk HK uh, heb ik uh, nog staan. Wilk Wilka. Wilk vind, vind, vind, vind, vind je dat lekker? Of zeg je nou, doe liever de, de Patrick Hagen naar Disarm? Nou, je. Dan, dan toch wel Patrick Hagen naar Disarm hoor. Ik zeg. Dan knallen we gewoon keihard in. Nu. Nog niet uit. Maar wij van zien het. Wij lopen een treetje harder. Een stapje verder. Een, een treetje hoger. Ik zeg hier. trots. Patrick Hagenaar met Disarm. Dit is See It. Tot aan 11 uur. De meeste beats door je speaker. Your love? All I got was just a broken heart, a lot of tears and open scars. What's the gain by holding on with no intention to this Dat moet gewoon, Dennis, ja. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Hé, <laughs> de hey, charts. We pakken het er eventjes bij. Wat staat er in de Beatboard Charts? Deze week in de top 10. We pakken op nummertje 10, 10, 10, 10. Dark Rivers. De festivalversie van Sebastian in Crosso. En ik moet je zeggen, I like it. Ik heb, ik heb nog een vette versie daarvan bij me. De actual remote. Uh, oh. Oh. Had je een patatje ge gegeten? Dat is vet. Uh... Ah, zo jammer weer. Zometeen hoor waarom, je natuurlijk. Waarom? Zometeen ga ik hem zeker horen. Dan op nummer 9 vinden we... Dead Sound van DJ Dan. En Ido. Op in Stereo Recordings. Lekker hoor. Dan kijken we op nummer 8. Daar vinden we David Geno met Moonshine. Ook wel lekker, hè, dit Ja. Groovy. Tak, tak, tak, tak, tak. Oh. het haar. Als je dit nou hoort op Sensation. Nou. Dan gaan we door naar de nummer 7 alweer. Nou Expollination van Enrico Sangolano op Unrealist. Lekker diep. Dan nog nummer 6. Nieuw Life van Dennis Cruz op Snatch Records. de we'll sample. Dan op, op nummer 5, Byla featuring Elvis Crespo met van De Oro. Die piñata. De cocktails, Dennis. Lekker. Ik denk dat deze het ook wel leuk doet in Smokey. Dan op nummer 4. Make him dance van Camel Fats. Op Suara. Dan gaan we door met de top 3, met op nummer 3 de Telking Machine van Superlogger. In, in this... Op nummer 2 vinden we Moneymaker van Throttle of Spinning Records. Deze heb je al gehoord natuurlijk. En dan de nummer 1. Make Your Move van Croatia Squad en Lika Morgan. Ja, die is heel lekker. Van enorme Tunes. Kijk, onze kenner. Ja, maar ik vind, ik vind hun muziek van die label vind ik heel erg goed. Allemaal dat nieuwe disco-achtige vibe. Heel lekker. Dan heb je ook heel veel plaats van EDX, Nora Pure. Echt top. D dit is gewoon lekker. Als je gewoon, uh, zoals ik, uh, lekker op het strandje lag... Uh, of aan het zwembad. cocktailtje in de hand. Lekker hoor. Of gewoon tijdens de Zandvoort Alive. Dan gaan we, ja, normaal gesproken zeg je van nou, we, pak een plaat eruit die... Uh, maar ik zeg ja, jij gaat ze zometeen uh, toch nog wel draaien. Ik heb er hier eentje klaarstaan die niet in de chart staat. Maar die wel mijn favoriet is. Lee Walker met Freak Like Me in de DJ Dion vs. Lee Walker remix. Verwacht dat je deze plaat heel... Heel veel gaat horen deze zomer. Hij is op defected. Hij circuleert, denk ik, al een half jaar in de underground scene. En echt alleen maar bij de top DJ's. Maar nu eindelijk komt hij uit. Lee Walker, freak like me. Hier op, zie het.